Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt iedere twee weken iemand ontslagen in het ziekenhuis... na een greep uit de medicijnkast. De afgelopen twee jaar zijn 95 zorgmedewerkers ontslagen... omdat ze medicijnen meenamen... Het gaat dan vaak om zwaar verslavende medicijnen die worden voorgeschreven bij slaapproblemen of paniekaanvallen, zegt de inspectie. Ook morfine en andere pijnstillers worden nog wel eens meegepakt. We weten allemaal dat werk in de zorg gewoon zwaar kan zijn, zeker als je wisselende diensten hebt, nachtdiensten. Um, dus mensen vertellen ons ook dat ze dan moeite hebben met slapen en slaapmedicatie gaan gebruiken. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling op deze manier. En tegelijkertijd, we kunnen ons er ook iets bij voorstellen. De inspectie zegt dat er te weinig toezicht is op de medicijnkasten in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook weten leidinggevenden niet altijd wie er allemaal bij die medicijnen kunnen. Dit jaar zijn tot eind november al meer bedrijven failliet gegaan dan heel vorig jaar. Het gaat dan vooral om bedrijven die nog coronaschulden moeten terugbetalen, zegt mijn economiecollega Roeland. Ondernemers die kregen in 2020 uitstel om hun belastingen te betalen. Nou, inmiddels moeten ze dat echt terugbetalen. Het ging om een astronomisch bedrag van 47 miljard euro tijd. Eind 2022 moesten die bedrijven dat gaan terugbetalen. En uh, eind 2023 was een groot deel van de bedrijven daar nog niet mee begonnen. En de belastingdienst wordt er echt een stuk strenger in. Ook veel bouwbedrijven zijn omgevallen. Het komt onder andere doordat grondstoffen een stuk duurder zijn geworden. In totaal zijn 3851 bedrijven failliet gegaan dit jaar, met dus nog een maand te gaan. De gevangenen die vastzitten in Almelo hebben van defensie een bijzondere opdracht gekregen. Ze gaan oude legeruniformen nakijken voordat die naar Oekraïne worden gestuurd. Nou, wat zij bijvoorbeeld doen is, kijk hier zie je een uh, labeltje, dat is uh, een uh, Nederlands vlaggetje, dat gaat eraf. En het wordt gecontroleerd of het kapot is of niet, wat er gerepareerd moet worden. De uniformen worden daar ook gewassen voordat ze naar het front gaan. Het is voor het eerst dat een gevangenis zo'n opdracht krijgt van defensie. Krijg je het weer nog? Een kille dag met veel grijs en vooral vanochtend af en toe motregen. Later trekt het soms open en zijn er opklaringen met een heel klein beetje zon. Het wordt vandaag 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is een zeer gebruikelijke doeldraagochtendspit met vooral veel vertraging door de dagelijkse files. Hier en daar heb je wat vertraging door ongelukken, bijvoorbeeld op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Naarden is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is hier dicht en vanaf knooppunt Muiderberg sta je daarom 10 minuten vast. Verder ook file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel 20 minuten oponthoud en rijd je op de A7 van Hoorn naar Zaanstad en heb je tussen Avenhoorn en Purmerend ruim 10 minuten vertraging. Ook vielen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten. En op de A9 bij, uh, van Alkmaar naar Amstelveen... bij Amstelveen Stadshart ook 15 minuten vertraging. Verder nog vielen op de A27 van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Lunette 15 minuten. En rijd je tenslotte op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... dan heb je voor de aansluiting met de A10 zo'n 30 minuten vertraging.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 Ooh. From my window I'm staring Ooh. while my Ooh. coffee goes cold I know, I know that she is leaving on a jet plane, without the runaway, I can't believe that she's leaving, cause you me, and it's getting me so, it's getting me so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 Control. Oh, Things I know Soon 6.9. Straks meer. 105 FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.